De ethische commissie van de bond wil wel dat er na de onderzoek komt naar de handel en wandel van vicepresident Jack Warner en de voormalige rivaal van blatter Mohammed Bin Hamam. Die zijn voorlopig geschorst. Ze zouden begin mei geprobeerd hebben om stemmen te kopen voor de kandidatuur van Bin Hamam voor het presidentschap van de FIFA. Zaterdag had Bin Hamam zich al teruggetrokken uit de race om het presidentschap in afwachting van de uitspraak van de ethische commissie.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 ...die hond, als die het niet lekker vindt... ...nou, dan gaat hij niet denken van... ...nou, ik ga haar gevoel niet kwetsen, ik zeg maar niks. Dus als die honden het niet lekker vinden... ...loopt ze gewoon weg bij wijze van spreken. En ja. dan weet ik of het werkt of niet. Ja. Dat is natuurlijk heel authentiek. Dat is natuurlijk ook met paarden, wat jij ja. dan eigenlijk zegt. Ja. Nee, klopt. Ja, ja het was ja. een hele mooie ervaring. Hele mooie ervaring. Ja, zeker ja. Met de, later ook met de, dat we even gingen zitten... Aan, ...aan de tafel met de hondjes... ...en dan toch nog waren die paarden zo op de achtergrond... En, ...en de kippetjes... ...en het was een heel rustgevend gevoel. Ja...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 Eh, over de psychologische... Ja, want met het ja. equi-therapie, e e moet je toch bij... Uh, hoe weet dat ook al meer? Stichting Helpen met Paarden aangesloten zijn? Ja, klopt. Ja, dat is toch maar een... um, dan mag je je uh, equi-therapeut en dan... Volgens mij dan het logo van Stichting uh, met paard, of Helpen met Paarden erachter voegen. Maar je mag je wel gewoon equi-therapeut noemen. Oké. Okay. Dus het is dus niet een beschermende titel eigenlijk.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 Instructeursopleiding, sorry. Okay. Instructeurs nee, nee, dat ja. is helemaal geen probleem. Nee, goed goed. je het, het ze kost, maar Ja, Helemaal gelijk als, uh, in, ja. ja even en daarnaast heb ik mijn, mijn EHBO, mijn BHV opleiding gedaan. Voor mochten wat zijn. Bedrijfsopverlening uh, is dat. Ja, ja, ja. Oh ja, want als iemand van het paard afvalt, dan is het toch wel... Het uh... kan ja. nou, ja, ja, wel vervelend zijn, ja, ja Ik heb het gelukkig nog niet meegelegd. ooit. Ja. gewoon uh, een keer met een paard en die zeiden tegen mij van, uh, nou, het is het rustige paard, rustigste paard van ze allemaal. Nou, die vloog op hol, ik lag eronder. Uh, ja, dat ja, ligt, dat ligt in jou rug. Tuurlijk. <laughs> ja, nou, ik zeg ja. ook nooit, heel vaak vragen mensen van, ja, kan er wat gebeuren, maar ik zeg ook nooit dat er niks kan gebeuren, want paarden zijn inderdaad dieren. Dus het braaf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 fast, face this path and I'm homebound Stirring so blankly ahead, just making my way, making my way through the crowd And I need you, and I need you Bye.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 Ja, dat kan heel veel verschillende redenen hebben. En, en, um, ja, Misschien heeft ik... hij net even honger en zit in zijn boot <laughs> te grazen. Precies. Het hoeft niet altijd aan jou te liggen. Dat is heel belangrijk. Maar veel mensen die betrekken het wel meteen op zichzelf. Ja. En denken van hé, hey, hij vindt me niet aardig. En en dat zegt dan ook alweer heel erg wat over die persoon. Niet over de persoon ja. Van uh, ja. ja. Die Daarom... voelt zich afgewezen. Bijvoorbeeld. En dan gaan we kijken van nou waar komt dat vandaan? En klopt het ook? En uh, of heeft het paard nu gewoon honger en uh, wil hij liever gras eten dan even uh, kennis te maken. Ja.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 konden uh, vormgeven, vorm in het Kijk, beeld, het beeld houden. Beeld. Ja. Oh.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 En uh, eigenlijk op, werk je op die, die manier. Dus in die zin hoor uh, ik vaak terug dat de kinderen ook thuis uh, veel beter in hun vel gaan zitten. En veel beter bij een gevoel kunnen komen. Natuurlijk blijven ze daar heel veel moeite mee houden. En, maar ik zie heel veel verbeteringen ja, op dat gebied. Bijzonder. Ja, ja heel dat, bijzonder. Is, is dat eigenlijk, uh, door de verzekering wordt dat dan gedekt? Dat ja. is misschien wel een, uh, ja. een praktische vraag. Het. Maar ja.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 Nee en en het wordt eigenlijk een voor mooie voor ontwikkeling basisberoep. Ja. Ja, ja. En dan heb je ook nog via het UWV geloof ik hè reïntegratietrajecten wij. Ja, je kan ook mensen die inderdaad een reïntegratietraject willen gaan volgen kunnen dat ook uh, ja via een traject bij mij.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 Nou, ik vond het met jou toen wel heel erg mooi. Nou, maar ik weet niet of je dus dat wil. Mag je vertellen? <laughs> nou, misschien wil je ja. het zelf vertellen wat, wat het voor jou was, maar wat je kwijt wilde erover. Maar... Ja. En... ja, dat is heel spannend wel om te vertellen. Ik het hoeft niet, dat niet maar anders je je vertel erbij. ik een ander verhaal. Maar, uh, nee, ik... jou was het er wel erg mooi. Ja, uh, nou, ik, inderdaad, ik kan wel als een ik, dus ik heb het verhaal ver... al gehoord. En het is erg mooi, dus vertel het maar gewoon.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 Tussen kwam staan en toen. Ik dacht eigenlijk ook meer dat hij het voor jou deed en niet voor mij. Dat is wel heel, ik weet niet of dat hetzelfde paard was. Maar nou, volgens mij was het een ander paard. Misschien had het weer dezelfde uitwerking. Ja, ja. Dat zou kunnen. Dat kan ook. Ja. Ja. Ja. Maar het was inderdaad ja. heel bijzonder hoe hij je afschermde van de rest. Ja. En uh, ja, hoe hij bij je kwam staan. Want het is een paard wat normaal gesproken niet zo snel naar je toe komt. Dus dat was, uh, was heel bijzonder om te merken. Ja. Ja.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 daarbij aanspreekt. Ah ja, dat nummer is Oasis, uh, Wonderwall en uh, ik vind het gewoon een heerlijk lekker klinkend nummer en, uh, en je kan het gewoon lekker meezingen, dus uh, ik zou zeggen zet gewoon lekker je radio hard aan uh, Ga wij het hier ook doen. <laughs> Zing mee Inderdaad Alvast <laughs> <laughs> ah, bedankt Sintra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 that lies.